Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan worden tienduizenden mensen geëvacueerd omdat door extreme regenval rivieren zijn overstroomd. Ook zijn er aardverschuivingen en is een brug weggespoeld. Op sommige plaatsen viel in een uur meer dan 100 mm regen. De autoriteiten in het zuidwesten van Japan hebben zo'n 75.000 inwoners gevraagd om hun huis te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken.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 Na aansluiting van 3,5 maand zijn de pubs in Engeland vanochtend weer geopend. Ze moesten eind maart dicht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Premier Johnson sprak de Britten gisteren toe over de heropening van het uitgaansleven. Hij vroeg zijn landgenoten om het vandaag rustig aan te doen en het niet te verknallen. Sinds middernacht zijn er ook andere versoepelingen ingegaan. Alleen de pubs moesten 6 uur als openingstijd aanhouden om te voorkomen dat er de hele nacht gefeest zou worden.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 Stand by all systems. IP addresses assigned. Wat voor door zitten die gasten van toe wat leest en alweer? Are you ready? En wat zo so bedoeld geil van oh.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 Toebak leeft. Ja, altijd weer live hier vanuit de studio. Het is heerlijk weer. Pak de fiets en Rijn naar het strand. En uh, wees op tijd, want voordat je weet is je plek al helemaal bezet. En dan druk je handdoek eens Ja, en die is nou nat? Oh ja, nee, het is, het is echt live. Ik denk mezelf, kijk, nu betrappen we ze. Want we hebben ze eerder opgenomen. Toen was het mooi weer. Nee, het regent. Het is echt afschuwelijk weer. Blijf binnen bij de radio. En wacht op aanwijzingen. Wacht vooral op die aanwijzingen, want je weet het nooit. Houd je aan de regels. Ja. En als stop, naar huis. Ja, nou, ik ga graag naar huis nu. Zeker met deze regen. Ik ga niet in het park liggen. Dat, uh, nee, echt niet. Nee, en hoe moet het dan, weet je wel? Dan wil je niet het openbaar vervoer. Oh ja. Het, het kapje is nat. Het heb je nat laten regenen. Ook nog. Geen, ja, geen ja, ook, ook nog. Kan je weggooien? Ja, ook oh, nog. Problemen ja. allemaal. Nou goed, ik, uh, wij hebben een, een busvervoersbedrijf... dat onze cliënt vervoert. En ik zal de naam niet noemen, want anders krijg je de onderling misschien... weer al even vragen. Er zijn toch wel een aantal buschauffeurs... die gewoon niet, geen kapjes dragen. Hè? Die denken nee? van, hé hey, joh, oh. ik ben helemaal niet ziek. Uh, gast, daar gaat het niet allemaal om. Het gaat niet alleen om dat nee, jij niet ziek bent. Nou. Ja, geef je ze wel klapjes dan? Ja, dat klopt. Ik uh, neem ze even mee naar binnen en dan neem ik ze van onderhand. Nee, zonder is dan gekheid. Ik ben, ik ben ook zelf een beetje wat flexibel met de regels. Ik, ik zie gewoon aan mijn cliënten dat die een redelijk gesloten circuit zitten. Dus dan, als ze mij willen knuffelen, prima joh, knuffelen maar. <laughs> en dan gooi ik er een stuk plastic omheen en dan kan het gewoon allemaal weer. Hè. Oh, je gooit plastic om je ja, ik heb, om jou ik, heen. al helemaal en dat is dan het knuffelplastic. Of over, hun, of over hun? Of over hun. Okay. Maar je moet natuurlijk wel elke keer als je geknuffeld hebt, moet je dat plastic weggooien, hè? Ja, doe je dat is dat? Ja, natuurlijk. Ik heb zo'n heel groot stuk gekocht. Ik zou het merk, eh, ik, ik, ik, ik kan niet kopen, maar ik kan echt voor heel weinig, kan je een stuk zuurkoff van 5 meter bij 3 meter of zo geloof ik. En dan uh, stop je het even af met een beetje. Nee, dan knip je een stuk eraf. Oh. Net genoeg om over je hoofd heen te doen. En, en niet, niet te lang knuffelen, hè, want dan is een, een uh, stikje. Dan heb je zo, geen zuurstof. Oh ja, dat is belangrijk. Dat kan ook nog. Ja, dat je ook moet nog. toch wel blijven ademen, toch? Nou, zeg. Maar nou Goed, vanochtend voor acht uur. Ja, het ging, maar, het ging ook maar door die plaat. Het was die Loni. Het was de twaalf inch. Ja, het ging maar door die plaat. Maar goed, we gaan hier ook een feestje maken. Ja, zeker weten. Zeker. Nou, maar weet je wel dat dit de allereerste rapplaat was ooit? Ja, dat was... Blondie was er toch? Nee, nee, de de deze. Nee. Was dat deze? Ja, die was echt ergens in het midden van de jaren... Begin, nou? Nee, nee ik wilde Weet nogal... het zeker? We hebben het met Marcus er ook wel eens over gehad. Wat was de eerste rapplaat? Okay, en de eerste rapplaat En de eerste opzoeken. Als die computer eindig gestart is. Ja, het komt volgens mij ergens uit de jaren 50 of zoiets. Hmm. Dat kan je op YouTube terugvinden. Net zoals de eerste synthesizerplaat. Gaat ook heel ver terug. Dat je denkt. Is die echt al zo oud? Toen ja. al? Toen al waren ze ermee bezig met synthesizer ah. en orgel. We zoeken het uit, wie was die, wat was die eerste de eerste rapplaat? De eerste rap en een lekker stukje gitaarmuziek. Nederlands beentje Uit, heet het. Wat zit, hier in, wat zit er in je neus? Nee, Uit, zo heet het. Ah. En ze hebben Leuken. het over... Precies. I've had too much, Precies. I'm drinking again. I wanna get in and I want to get out of this place is a mess. But I like that I guess, nothing else comes close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 heart wasn't yours I've had too much, I'm drinking again I did too much, I'm thinking again I It echoes inside, slamming my heart like a door You run through the house, you're the cat, I'm the mouse And you grab with your claws and I'm back into your mind bent. Ze hebben al een aantal plaatjes gehad. Het blijft altijd een beetje raar. maar ik vind het wel leuk. Nieuwe single, I had too much, I drink again. Ja, ja gooi de glazen maar in de hoek. Zeker. Fijn. Weet je af te reageren. Na zo'n week vol gebeurtenissen. Gisteren met verwondering weer boven F en er door zitten kijken. <laughs> Peter R. Fries, had twee gasten van de Telegraafloof. Nee, wat AD had hij tegenover zich. Die hadden allerlei dingen geschreven over hem. Het contact wat hij heeft met een Ex-collega op kantoor, wat dan weer samenhangt met Nabi na B. En met uh, uh, Tachi En uh, waar was raadsman, advocaat? Oh, heel moeilijk, het verhaal. En uh, boven even door eens proberen het echt goed uit te leggen. Maar het was zo even goed nog wel moeilijk te, te volgen. Hoor. En uh, uiteindelijk moest uh, aan het einde van het verhaal. Echt, toen was er een heel ander gesprek geweest... moest uh, Peter Erfwies toch nog even laten zien... dat hij een uh, mailtje had gekregen van, uh, de, de, van de deken... dat ze ernaar gekeken hadden... en dat ze er toch anders naar keken. En, nou, goed, uh, er komt vandaag een uitgebreid artikel in de AD... wat nog meer uit de doeken doet. En uh, die advocaat natuurlijk van Nabi, Nabi, Nabil B. Zo spreek je het volgens mij. Die, uh, die stopte mee natuurlijk en die uh, vertelt nog veel meer. Nou goed, allemaal lekker sensatie natuurlijk. Peter Erfwies er zag er één keer ook tien jaar ouder uit... toen hij op de op op, op, op, op een gegeven moment zat hij achter. Op de, de, de tribune zat hij nog een beetje toe te kijken. En toen zag hij hem echt een tien jaar ouder worden. Dus dacht ik, wat ben ik mee bezig, joh. Wat heb ik nou weer om mijn, mijn hals gehaald? Gewoon probeer ik mensen te helpen. Ja, nou wordt hij mij weer afgerekend natuurlijk. Nou, ik heb even wel veel respect voor hem. Maar goed, uh, af en toe kan het wel even een tandje minder. Peter Eddevries natuurlijk, dat snappen we met z'n allen. Oh, ik vind wel een beetje eng hoor, die man altijd. Ja, maar hij heeft wel hele goede dingen gedaan ook gewoon, hè? Hij is wel bevlogen natuurlijk ook. Ja, he? ja, ja hij is wel bevlogen. Als we mensen, dit soort mensen in Nederland niet zullen hebben. dan zullen we allemaal wel een heel volgzaam volk zijn, hè? Heel volgzaam. Oh, jij die anderhalve meter? Ja, dat doe ik ook al de hele tijd. We doen het goed, hè? We doen het goed. Zeker. Is er nog een beetje geloof trouwens in die, uh, in die hele gedoe over het corona? Of er geloof is? Oh, geloven we daar nog een beetje in dat het werkt eigenlijk? Nou ja, het is bij ons wel heel rustig op dit moment. Ja? Ja. Nou, ik, volgens mij zat ik een beetje naar uh, de... Ach uh, uh, oh, hier. In hoeverre kunnen we ons hier in Nederland nog vinden in de coronamaatregelen? Ondanks alle aandacht voor verzet tegen de maatregelen... heeft een meerderheid nog altijd vertrouwen in de aanpak van de regering. Blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD's. Zo'n 70% is dat. Toch is er ook een hoop kritiek. Ruim 60% van de Nederlanders vindt de gedragsregels onlogisch of verwarrend. Een kwart zegt daardoor minder gemotiveerd te zijn om zich eraan te houden. Maar wacht even. Wie heeft het onderzocht? RVM zelf. Oh ja. Oh, ja. oké. Okay. Maar de mensen die er niet zo in geloven, in hele dingen, die denken zo: hu, hu, dat is toch de slager die zijn eigen vlees kleurt?" dan ja ja ja, ja, ja, "Ja, ja, ja, dat is het wel een beetje eigenlijk hè? Nee goed, ik zie het wel omheen hoor. De meeste mensen die ik spreek omheen, die geloven er nog wel een beetje in, die houden er ook een vast. Maar de helft oh, Is het die... tegenwoordig een geloof? Ja, het is bijna een geloof ja. Nou, volgens ja. mij. Geloof dan... in de nieuwe maatschappij. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, ik kan me echt helemaal niks meer voorstellen. En afgelopen week heb ik ook weer een meeting gehad met een paar van die wijze mannen die er naar kijken. En die hebben natuurlijk allemaal al die dingen zitten kijken van de viruswaanzin ja. van uh, Willem van Engelen. En uh, ik had er ook naar zitten kijken en ik, toch een, ik, ik heb er niet heel veel verstand van. Maar ik kijk daarna en toen kon ik toch al vrij snel een gat in zijn theorie schieten door te denken van... Hij zegt door de lockdown, door het bij elkaar zitten, heb je de, de virusuitbraak vergroot. Vergroot? Toen oh? dacht ik, maar wacht even, wachten van gast. Met wie ga je in lockdown? Je gaat niet met wild vreemden in lockdown. Dat nee, doe je niet. Je nee, gaat met je eigen familie niet. in lockdown. Ja. Dus hij zegt, als we meer naar buiten waren gegaan, dan had het meer kunnen verwaaien. Natuurlijk verwaaien, maar s'avonds zit je wel met ja, dezelfde familieleden. Maak je huis los gewoon. Ja, nee, maar ik dat Laat ook. Maar s'avonds zit je toch wel met je eigen familie weer in de lockdown. Dus dan kan je even goed weer besmetten. Dus dan maakt het niet uit of je de hele dag met diezelfde familie zit of dat je s'avonds zit. Dus daar geloof ik niet zo in. Dus nee. ik denk van, nou, ik ga er toch nog eens een keer tegen het licht houden hele zien. Maar gelukkig, okay. het is afgelopen vorige week zondag of zo, zou een hele demonstratie komen. Dat is wel redelijk rustig verlopen. Ja. Dat is wel goed. Ja. Dat was wel weer mooi. Nou goed, ik vind het even goed belangrijk dat er mensen kritisch zijn hoor. Dat is heel belangrijk. Niet zo uh, alles volgen en uh, makklammetjes zijn. Zeg maar. Goed, jij hebt alweer gekeken? Uh, ja, ik vind te kijken ook. Yeah? Want ze zeggen, er staat hier ook wel over die viruswaanzien, maar mag je door rood licht rijden als er een politieauto, brandweer of ambulance achter je rijdt? Want er rijden natuurlijk steeds meer. Yeah. Ja, de politie heeft natuurlijk een ontheffing. Yeah. Maar uh, wanneer agenten dus naar een overvalsmelding onderweg zijn... is het beter om hun komst niet aan te kondigen met een loeiende sirene. Maar ja, ze mogen dus verkeersregels overtreden... maar weinig Nederlanders zijn hiervan op de hoogte. En huh? nee, je mag zelf niet te rood rijden... wanneer hulpdiensten die willen passeren en je in de weg staat. Je kan er volgens de politie namelijk zelf voor zorgen... dat je niet te rood hoeft te rijden. Dus houd afstand. Anderhalve... Oh nee, dat was het andere. Nee, nee, nee, dat is het andere. Maar, uh... maar wacht even. Dus wij Nederlanders denken dat de politie niet door het rood mag rijden. Nou, dat denk je soms. Maar soms gaan ze zonder sirene naar een, een, een okay. plaats uh, waar wat aan de hand is. Om de boefen <laughs> natuurlijk uh, niet <laughs> te storen in waarmee ze bezig zijn. Hè? Ja, maar ik vind het zo achter... dat zo zo slap. Dat denk ik, jezus oh ja, Nou, kijk, dat doen ze zelf ook. Ja, ga, ja, let even niet op die gasten. Die zijn aan het werk dan, weet je wel. Die staan toch een beetje boven de wet. We denken dat die, Ja. Dat vind ik altijd wel stom, ja. ja, maar ze zeggen dus, moet je toch een stukje naar voren... ondanks het rode licht, ja? rijd dan voorzichtig... terwijl je zo'n ding in je nek zit te huigen. Ja. Rijd dan voorzichtig een paar meter naar voren... maar steek nooit de kruising over. Nee. En tegen een eventuele bekeuring kun je wel in beroep gaan... wat mogelijk leidt tot clementie. Cle Want uh, wat, soms word je gelijk met een door rood rijdende hulpverlener... een onrecht geflitst. Wat ook niet mag, is de snelheid overschrijden... als er een hulpdienst achter je zit... En op de rotonde zeggen ze blijf rondjes rijden tot de auto voorbij is. Ja. Yeah. Dus er is, uh, is die mogelijkheid niet aanwezig. Ga niet stilstaan. Blijf rijden. Maar ga zoveel mogelijk rechts rijden. Zodat een hulpverledesvoertuig kan passeren. Dus uh, en, uh, ja, ik zal dit uh, artikel even uh, delen. Nederland de brandweer weer van. Groningen heeft ook nog een paar tips. Oké, okay, nou hartstikke. Maar, dat, goed. maar die tips die zijn de. Die zijn dus uh, gesproken. Dus, uh, nou ga Ja, oké. Okay. Maar uh, goed, uh, die, ja, het is belangrijk. dat mensen uh, weten wat ze moeten doen. Ja. Soms kunnen ze dus niet meer logisch nadenken. Raak je in paniek? Wat, wat, wat moet ik nou doen? Wat de fuck? Had ik had het niet over moeten steken. Ja, dat stond stom dan eigenlijk. Uh. Goed, straks de Zandvoortse brichtige geschiedenis. En hier en daar weer een nieuw stukje muziek. Onder andere een nieuwe zingen van Paul Weller zit eraan te komen. Een man die hoppelt ook van mij door in die muziekwereld ook. Uh. Nieuwe serie heet Under Sunset. Die hoor je straks hier. Meer de strokes. En een nieuwe plaat, de nieuwe abnormal. En dat vind ik een goede uitdrukking voor de nieuwe maatschappij. Het nieuwe abnormaal is het eigenlijk wel een beetje. late. Jammer dat het regent, Dat zou meer hem, muziek kunnen zijn voor wc, mooi weer. Alhoewel, zo lekker de veranda met regen op het dak is het ook wel weer lekker. Oh, ja. Nieuwe single van deze man Paul Wellert, die ook met doorgaat. Die echt op, op 15-jarige leeftijd, 14-jarige leeftijd al muziek maakte geloof ik. Echt van die mensen die je denkt, jezus wat actief allemaal. Wat dacht je van Mozart? Mozart? Die was vier. Wat? Oh, sorry. Mozart? Had de muziek uit. Ja, die maakte ook muziek, heel jong. Hij was wel een popidool van zijn tijd. Mozart. Ja, zeker wel. Hij heeft wel een Heeft hij nog achternaam of zo? Voornaam? Beethoven? Nooit nee. Gehoord, ja. Hij heeft geen achternaam Beethoven. Wolfgang dit <gülf _> Mozart is Beethoven. Dat is oh, een hele mooie naam. Dit is de achternaam, ja. Nou goed, ja, net zo wiskundig. Het is, is mij helemaal ontgaan. Dit net, net voor mijn de, de, de geboren werd zeker die tijd. Ja, zeker nou, Een weten. nieuwe single. Uh, daarvoor hadden we de uh, Strokes en een nieuwe CD, uh, Nieuw Abnormal. En dat heette Adults Are Talking. En jij zegt, wat was nou het begin van deze plaats van Paul Weller? Nee, de nieuwe plaats van Paul Weller, die hoorden we net. En da da da dat ik ergens op. Wat zeg je nou waar leek het nou? Op uh, My Sweet Lord van George Harrison. Echt waar lijkt het daarop? Ja. Dan even luisteren dan. Wat de fuck, je hebt ook nog gelijk op. Die is wel wat sneller. Ja, je hebt wel gelijk. Hoe ging die plaats verder ook weer? Ah, nummer. Och, dat was een zo moeilijke periode ook voor deze man, hè, voor George uh, Harrison. Die, die laag uh, la raakte, geloof ik zijn vrouw kwijt. Aan Eric Clapton, geloof ik. Die werken oh, heel vaak samen. Dat weet ik helemaal niet. Zo, dat is al het verhaal. Ah. Terwijl ene nog ontzettend de druk zat dat je denkt... Oh, die vrouw wil dan die persoon redden, weet je. Dat heb je ook altijd weer. <lacht> dat je denkt, ik ben clean, ik ben echt heel gezond. En dan loopt ze naar die gast die zwalende doop zit. Ja, ja wat een wild leven hebben die, zegt die gasten. Fouten hebben een woeste uh, ja, ja, die de helft van de tijd helemaal onder de doop ergens uh, onder de tafel liggen. Nee, wat een wild leven hebben die, zegt. Maar goed, dat was natuurlijk uh, Paul Weller, die heeft minder een wild leven gehad. Hij was wel altijd erg van het geld. Die heeft ook die andere gast van uh, de ze dus ook wel een beetje belazerd, geloof ik. We waren het de gasten van de Jam, zou ook nog kunnen. Daar heeft hij ook nog hier gezeten natuurlijk. Goed, die is Goedemorgen, welkom. Ja, fijn dat u erbij bent. Uh, en vandaag gaat het gebeuren. Ja. ja. Er wordt gestemd over ons pensioen. Oh. Gaat het gebeuren? En ze hebben oh, al eerder dat natuurlijk dat. Een stemming gedaan. Dat was geloof ik twee weken geleden. Maar heel veel zagen dat toch niet zo zit. En die hebben het gesaboteerd. Want het moest allemaal via de computer. Moesten online. En het zagen. bepaalde FNV'ers zagen dat niet zitten. Het zijn toch mensen. Echt het volk. Hè? Met een poot in de klei. Die hebben Dat gaan we niet doen. Nou, we gaan de bol saboteren met de computer. En weet ik vooral hoe we dat moet. Ik heb wat informatie in gewonnen. En dat is toen niet doorgegaan. Nu kunnen ze echt fysiek bij elkaar komen. In het Postion Hotel in naar en daar gaan ze dan stemmen. En ze denken aan een kleine meerderheid dat die de, voor de aanpassingen gaat uh, stemmen. En uh, nou ja, goed, ja, het wordt allemaal veel beter, want het is me even uitgelegd. Al jaren gaan de meeste pensioenen van werkenden en gepensioneerden niet omhoog. En als het huidige pensioenstelsel blijft zoals het is, gebeurt dat ook de komende jaren niet. Het is één van de redenen dat het pensioenstelsel op de schop moet. Precies. En nu gaan ze het aan de, aan de beursgang koppelen. Dus gaat het slecht met de beurs en wordt er krijg weinig je geld... Dan krijg, krijg geen pensioen. Dan krijg je gewoon geen pensioen. Ik heb geniaal bedacht. Echt geniaal bedacht gewoon. Er is geen geld in de pot. Jammer. Wat je wel betaalt. Dat weet ik even niet. Moet ik even in de papieren kijken. Nee, dat weet ik even niet. Nee. Daar wordt binnenkort over vergaderd. U krijgt nog een uh, schrijver daarover. Nee, ik weet niet of het zo gaat, maar dat zit eens aan elkaar te koppelen. En ik ben net begonnen met. Uh, Andries. Nee, het was niet Andries. De man van de EO die nu bij Max zit. En die heeft daar een documentaire nee, nee, dat is Andries Knevel. Maar die heeft ja. er een documentaire over gemaakt in 2013. Is hij al met uh, een documentaire aan het maken uh, geweest over de pensioenen? Daar ben ik nu mee begonnen. Ik wil er wel eens iets meer over weten. Want het gaat over miljarden, hè? Ik zie één kort interviewtje over een aandelerhandelaar uh, die dan even... Effe... Ja, ik ben net aan het uh, handelen met de uh, aandeler. Ons geld, hè? Van 10 miljoen. Dan probeer ik even weg te zetten en wat winst op te maken. En dan staan ze achter die computer zo, zo een beetje. En met, met, met totaal geen emotie op het gezicht. Ja, 10 miljoen heb ik net verhandeld. Oké, okay. doe je er wel uh, rustig mee met dat geld? Maar ja, in de hoop dat het ooit verdubbeld wordt. Ja. En als het niet verdubbeld wordt... hé hey joh, er ge geen punt, dan maar, krijg ik gewoon minder. Maar de grote vraag is als het verdubbeld wordt... krijg je dan dubbel zoveel pensioen of gaat dat over... Uh, ja, dat is, het... dat, uh, is er een maximum dan toch weer? Eh. Uh, nee. Dan gaat de regering er een schep uitnemen uit die, uit die pot. Oh. Die kan het ergens anders wel weer voor gebruiken. ja, ja. ja doe ze anders nooit, maar af en toe... er ja, zit er zoveel geld raar, in. Dat is het want... Uh, je zit natuurlijk met die box 1, 2, 3 met je aangifte van je belastingen. Yeah. En dan moet je al dat geld opgeven. Maar uh, het, is dan het jaar erop is het gewoon minder, omdat het minder waard is. Yeah. En uh, dan is het niet zo dat je dat, je dan dat af kan trekken. Of zo. Van, nou, er is zoveel een waarde gehad. Maar als dat verhoogt, nou, je moet gewoon steeds uh, een bepaald percentage erover betalen. En, dat is eigenlijk niet eerlijk, vind ik dan. Want je teert gewoon in op je vermogen. Ja, klopt. Da, dat klopt. Zijn ze daar niet mee bezig om dat af te schaffen? Ja, nou. Ja. <laughs> ja nou Weet goed. je, dat dus is net als dat kwartje van kok. Daar is hij weer. Ja het hoor. Dat kwartje van kok. Inperkende maatregel, privé, privé alles wordt ja, ingeleverd. Ja. en Dat gaan we ooit terugdraaien. Ja. Ja, ja. ja ja dat gaat wel ooit gebeuren. Nou, zeker. Volgens mij gaan wij zo eh uh, nieuws doen. Dat is wel een goed idee. Laten we dan zo over doen. Uh, ik vind ik wel een goed idee zeg maar. Dit is op de radio. Fijne toestrap aan staan. Blijf lekker fino. Wat we verder de dag om radio te luisteren. Echt om Het Is een pijn. To my bro real to my jacket party. Song over the shotgun see my true just when on the right time. Stay the mind and here I fun. Tonight we're gonna burn them all Got a time car saying 50 hours run. All my buddies at the bar, so come on down There's a couple brand new 20 in the water, Boys I got Tonight we're gonna burn Our kids, we know our lives tonight. Dit. Tonight we're gonna burn them all. Ben je, of wat dat gaat, wat ze in de brand gaan zetten... dat hebben ze in de jaren 60 ook gedaan. Dat was ook niet helemaal zo'n goed idee om dat allemaal in de brand te zetten. Bij die kristalnacht bedoel je? Ja, ook. Nee, oh, dat was nog even eerder. Dat was in de jaren 30. Nee, oh. ik heb het over de jaren 60. Uh, Mississippi oh. Bats, uh, Mississippi's Are Burning, was dat een film, toch? Ja, Ja, dat ging over iets anders. Nou goed, ik maak hem niet uit voor een of ander racist. Dat kunnen we niet maken. Daar hebben we geen bewijs voor. Goed, we zitten uh, op het helft uh, van het uh, uh, hele uur... Oh ja. Zandvoortse berichten. Dus. Nou goed, de teksten zijn echt heel slecht geschreven vandaag. Goed. Uh, waar? Ja, nee, ik kan ze dus bijna nou, niet meer lezen wat ik afgelopen week allemaal op. Ja, is weer slecht. Ja, dat is wel waar. Ik moet even dadelijk praten. Ik ben ogen worden gewoon slecht. Goed, Sandvoorts nieuws. Coalitieakkoord uh, moet Sandvoort sterker uit de crisis laten komen. Ze hebben 10 miljoen gereserveerd, 5 miljoen voor duurzaamheidsfonds. Ze zijn hier natuurlijk in Zandvoort bezig om allerlei duurzaamheidsacties uh, te starten. VVD, D66, CDA, PvdA en uh, GBZ. Dat is PVV. BVV de Wat is het BVV nou. Oh. Partij ja. voor Vrijheid en ja, Democratie. Die, ja, die, die, die zijn voor Democratie. Ze hebben vorige week getekend. <laughs> ja, lach hem erom. Ja, heel veel ja. mensen balen ervan. Maar goed. ze uh, absoluut. Ja, dus okay. het Allo, sorry, getekend. Sorry. Ze gaan nu door. Te, uh, uh, een raadsprogramma hebben ze gemaakt. Dat loopt nu van 2018, zoals het BVB. tot 2022. En er moet ook 3 miljoen gaan naar uh, financiële ondersteuning van inwoners die het moeilijk hebben gehad door de crisis. En uh, verder. Dus en zij denken: waar komt dat geld allemaal vandaan? Dat snap je allemaal niet. 10 miljoen, maar 5 miljoen? Nou, ze hebben opbrengst gehad met elkaar die Eneco-aandelen. Ja. Die hebben ze goed verkocht. Zeker. En ze gaan ook nog even een gebaar maken... naar de mensen in Zandvoort die hier wonen, die een autootje hebben. De eerste parkeervergunning is gratis. De tweede moet wel voor betaald worden. Maar dan naar onkosten, wat het kost. Dus dan gaan ze geen winsten maken. Dus de autobezitters worden weer... Uh... Ja. Ik heb geen auto, wat krijg ik? Oh. Ja. Nou ja, jezus. Ja, nou, krijg je weet ik, veel, ik ben goed voor het milieu. Ik, ik schrijf mijn glas en papier. Ja. Wat krijg ik? Wat? Helemaal blij. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat nou ja krijg iets, uh, nou, misschien ik denk niks. Ja, ja fietsen. Nee, wordt voorgoed. Nee. Ja, Er nee, nou, moeten allerlei kosten natuurlijk uh, uh, uh, gedaan worden. Maar wat nu ook is, de gemeente Zandvoort heeft het voornemen. Ja. Dus weer, weer, weer iets anders, ik ga door. Ja. Om het circuit Zandvoort een dwangsom op te leggen voor de asfalt, asfaltblokken die uh, naast de baan liggen om als ondergrond te dienen... voor de tijdelijke tribunes bij de Dutch Grand Prix. Asfalt? Ja, daar as, staat die asflat. Oh, okay. Maar de asfaltblokken die hebben al tot de nodige discussies geleid... onder meer de natuur- en milieugroeperingen. Oh. Dus ja, dat wordt wat. En, uh, de, ze willen dus een dwangsom van 300.000 opleggen... als de circuit niet overgaat tot het verwijderen... van de zonder vergunning aangebrachte oppervlakte verharding. Wacht even, even, even één ding. Vorige week is er brand geweest. Echt, hou op. Hou op over asfaltbot. Heb je die rook gezien? Ja, dat Echt, waren die branden. Maar, hou, niet meer, hou maar op met al die regels over kleine futiliteiten. Er hoeft maar één brand te zijn en al die futiliteiten zijn weg. Ja, nou Hoor ja, dit asfalt verbrandt niet. Nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, wat? wat ja, Jezus, wat is dat. Spitaliteit erop. Nou, ik vind het echt soms heel ah, ja. gaan. Maar goed, dus ze gaan dus een rechtszaak beginnen. En hebben ze ja. kans op uh, dat ze hoeveel geld moeten gaan betalen, uiteindelijk? Nou ja, er is een dwangsom van 300.000 en ook het, uh, een, een preventieve dwangsom van 50.000 per dag. Okay. Dus ze, mo uh, uh, uh, ja, ze moeten dus oog tot het verwijderen van de zonder vergunning aangebrachte oppervlakte is dit weer zo'n natuur? Uh, ja, maar weet je, hierdoor gaat ze net misschien. Uh, uh, de failliet of zo, weet je wel, dit soort uh, gein. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, uiteindelijk een stuk gegaan op een stukje van asfaltblokken die daar zonder vergunning zijn. Ja, het is echt gek. Nou goed, drukke druk week voor de Redningsbegaarde afgelopen week, de hoogzomerdagen. Hey, waar heb ik dat gemist dan? Wat is nu? Klote weer, maar goed. Zo, nee, ja. De, de Redningsbegaarde Zandvoort heeft 84 acties genomen. Ze hebben uh, 89 personen waren daarbij uh, betrokken. Die hebben ze uh, uit de nood gered. Onder andere ook een kiteservice. Zeven kitesurfers hebben we van zee afgehaald. Acht zwemmers. Tien kinderen zijn zoek geraakt. Zo, uh, pas he? Voor het hele seizoen is dat? Nou, van de afgelopen week. Oh. Dat is best wel heftig okay. eigenlijk. En twee scooters en uh, flink gewond geraakt. Uh, dat was uh, woensdagavond. Vorige week denk ik alweer op het boulevard. Dus, uh, dus uh, was, dat was voor de EHBO eigenlijk. Nou, goed, uh, dus, uh, goed bezig. En Ik heb ook even meer respect voor gekregen. Eigenlijk, voor die gasten van de reddingsbrigade. Het kost een geld hè om hier gewoon op het strand mensen te redden. Dat, ja. is, dat, is, dat, bedoel, dat kost mij geld om hier plaatsje plaatje aan elkaar te praten. Dat kost mij geld. Maar het kost dan ook geld om gewoon mensen uit zeven naar te trekken. Dat denk ik echt. Ja. Een contributie moeten ze betalen. Parkeervergunning moeten ze zelf betalen. Of parkeergeld. Oh, die, uh, die zijn straks gratis. Oh, die zijn straks. Oh ja, nee, de eerste alleen maar. De eerste, oh. precies. Komt maar maar je twee auto's. die uh, redvoertuigen. Het, het redmaterieel. Ja? Dat, uh, dat wordt toch ook uh, ter beschikking gesteld door uh, ja, dat, uh, de gemeente? Er zit geen subsielig op, zeg ik altijd. Nee. Nee, alles wordt, ik vind meer respect over die gast. Ik dacht gewoon dat ze nog een beetje vingen. En dat was dat niet de enige want dat zag je op het nieuws. Heel veel mensen dachten, Oh, die verdienen iets van 800 euro per maand of zo. Nee, Niets, ik, dat kost hen. Dat maar jaar. De, de, daarom moet je ook niet boos worden. Als je denkt, dan zie je ze, dan is het de zon bijna onder. Dan zie je ze daar jakken of op zo'n scooter. En dan gaan ze, weet ja, je Ja, dan. ja, ja. Nou, laten ja. ze ook even lol hebben, want ze zijn ondertussen wel... Keihard bezig, hè? want ze ja, werken gewoon echt wel 14 uur dan op zo'n dag. Het is goed, daar even aandacht voor u zeker. Ja, zeker weten. Nog iets anders? Ja, een scooterreizer en de passagiers zijn afgelopen donderdag gewond geraakt... bij een aanrijding op de Zandvoortselaan. De scooter kwam even achter in botsing met een bestelbus van een pakketbezorger... die afvloeg richting Herman weg. Nou ja, vanwege het ongeluk had de politie de rijbaan even afgezet richting Zandvoort. Er, stond dus, er ontstond dus een flinke opstopping... En uh, de scooter is elders op slot gezet... en hij wordt nog uh, naar de hand... want hij kon niet door de eigenaar worden opgehaald. Oké. Okay. Dus uh, ja, beide personen zijn voor behandeling... naar het ziekenhuis gebracht. Oké. Okay. Nou. Dus dat was niet mis. Ja, precies. Overlast. ik vind het toch grappig dan. Nee, sorry. Ik zit aan het volgende... Nee, sorry. <laughs> nee, sorry dat was niet op nee. kan niet, hè? Ik, ik, ik zat aan het volgende bericht te, te, te kijken... en ik heb het zelf niet gebruikt... maar overlast door Lachas hier in Zandvoort. Dus is ook mooi weer... en vele jongeren komen dan naar de waterkant van Nederland... Nee, en die brengen wel van die uh, capsules mee, weet je. Die je normaal voor de slag nog gebruikt. En die gaan ze dus inhaleren. En dan krijg je dus uh, een of andere raar gevoel in je hoofd. Zo... En een, een gek stemmetje. Een Zwaar... gek stemmetje, echt. En die krijg je dus. Dan krijg je hele rare lachjes en gekkigheid. Ja. En, maar goed, dus jongeren op scooters kwamen hier naartoe met de auto's. Gingen er rondhangen. En verkochten ook deze, deze capsules aan andere uh, personen. Deelden ze ook gratis uit aan jonge meisjes. En uh, dit moet snel worden aangepakt. Uh, eerst ook een, een beetje een dreigende sfeer op de boulevards. Sommige durfden het ook niet langs te lopen, bleven daarbij weg. Dus het is echt de bedoeling dat daar iets voor gedaan wordt. En bij een landelijke, eh, landelijke wetgeving moet de, ja, moet de gemeente zelf maar even iets gaan doen. Lijkt me handig. Ja, nou goed, dat is zo. wel interessant voor de berichten. Straks hebben wij meer. Meer even een lekkere, vette, oude disco beat. in een nieuw plaatje. Hier Jesse WOY. Geluidjes uit de jaren zeventig terugkomen. Je echt denkt van nou gaan we dan toch nog? Ja, zeker. Dat was toch in de vrije jaren zeventig, waren seks gewoon nog. En dat soort dingen, je kon elkaar nog aanraken, je kon gekke dingen doen. Ja, goed, tegenwoordig zijn er al wat meer regels voor uh, bedacht. Dat is ook wel goed, want het werd ook een beetje te gek natuurlijk met amicaliteit. Hoe wij met amicaliteit, is dat Nederlands trouwens? Uh, uh, Animositeit. Amicaliteit niet? pak het ook niet uit. ik maak er ook helemaal een ratje toe van. Oh, dacht, nou goed? Maar goed, het is kwart voor negen hier in Zandvoort. Gisteren zat ik weer even alle talkshows te volgen. ook boven Ervan Dus Ik heb op één gekeken. Ik heb uh, M heb ik gekeken. En het gaat natuurlijk regelmatig over discriminatie. En bij boven Ervan vond ik het een hele nieuwe insteek in één keer. Misha de Boer, dat is uh, presentatrice, van uh, ja, Radio 1. die doet daar alle, radio, uh, alle radioprogramma's maakt daar. En die, die, komt uit Noord, nee, Zuid-Korea komt ze. Ooit hier naartoe gekomen toen ze vier was. Jaren geleden. En uiteindelijk uh, wordt ze altijd uitgemaakt voor kut-Chinees. En oh. nu is ze er zat van. En nu, heeft ze dus, uh, nu is ze op zoek naar uh, de verbinding met de medemens. En het maf is. Er uh, waren alle uh, discussies aan tafel. En er zaten twee donkere mannen aan tafel. Ook over discriminatie. begingen ook al een housefeest geloof ik. Geef, het moment kwam zij aan tafel. En zij begon dus te vertellen over het feit dat zij dus gediscrimineerd werd. En dat ze het eigenlijk mee over zijn kant liet gaan. Jarenlang. Dat ze zei van ja ach, laat die gasten, het zijn helemaal niet, niet in orde, weet je. Maar ik fiets door de stad, hè? en dan weten ze altijd... 1, 2, 3. ja, dan komt je hoor. Hé, hey, kut, Chinees. Dan roepen ze dan. Ja. Het is een grapje, het is, het, nou ja, het is geen grapje. Het is natuurlijk heel ja, chockerend ja, om zo te doen. Waarom wil doe je dat, gast? Maar het maf is, hij zegt, het zijn allemaal migranten die dat doen. Andere buitenlanders. Nou, je een bepaalde rangorde. Dat lijkt zo. He? Het maf wel eens, toen, toen keek we één keer naar die andere gasten aan tafel... toen dacht ik van, oh, maar nu wordt het één keer... dan wordt het anders... Want in keer, de, zijn het zijn niet de, alleen wij degenen die de, zielig zijn. Nee, de blanke nee. witte man wordt nu even buitenspel gezet. Die heeft er even niets mee te maken. Ja. Het is, nu, is het onderling of moet je het zo niet zien? Of is de donkere man het zat om zelf elke keer uitgescholden te worden? En gaat hij nu ook anderen uitschelden? Of wat jij zegt, is het rangorde? Zeker in discriminatie, bikorde. maar je hebt dus ook... Want dat, dat is gewoon, uh, het gaat gewoon om discriminatie in zijn geheel, eigenlijk. Ja, in zijn geheel, ja. Want uh, het gaat ook heel duidelijk de tegenstellingen arm en rijk. En het is vaak dat de arme mensen die uh, weinig hebben en alles. Die, die worden vaak gediscrimineerd. Ja, en ze zei zelf: Heeft het nou ook te maken met het feit dat Chinezen.? Zij is niet eens Chinees, zegt ze. Maar goed, dat maakt niet uit. Zien want, dat zien ze niet. Nee, dat bedoelt, dan ga ik het daar even voor opnemen. Zeg, komt het misschien omdat Chinezen zich heel goed hebben aangepast. En gewoon een beetje neerbuigend zijn en hard werken en niet lopen zeuren? Zou dat kunnen zijn? Ja, maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met de integratie, maat van integratie. Want zeker bij uh, Chinese mensen, de, die, die families die zijn heel hard werkend. Ja. En daardoor verdienen ze goed, reizen mooie auto's. Ja. En uh, ze, ze, ze zijn zuinig. En ze, ja, dus. Maar dat is, geldt ook voor de Joodse mensen. Die, die zijn ook uh, hardwerkend, verdienen goed. Hun kinderen krijgen goede opleidingen. Dus het, het, het, het familie is heel belangrijk. Op ja, het moment dat die familie zo belangrijk is, uh, wordt, wordt blijft ook al het geld binnen die familie. En maar dat, goed, laten we, dat, we even, laten we nog even doorbreken. Dus eigenlijk, die, die donkere mens wordt eigenlijk niet helemaal geaccepteerd door ons, gediscrimineerd. Waardoor zij zich buitenspel worden gevoerd gezet worden, maar die Chinees krijgen wel kans of passen zich aan. Dus kan de bal niet eindelijk toch weer bij ons neer worden gelegd, dat wij eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele milieu, hoe ze met elkaar omgaan? Eigenlijk wel, toch? Ja! ja. Oh, wel. Jij, jij hebt de oplossing gewoon. Nou, nee, het, is oh. gewoon, het ligt dan toch weer aan de witte man. Nee, ja. maar... Het is ons milieu wat discriminatie wij heb je op alle vlakken. Want ja, het is natuurlijk. ook zo dat mensen met brillen die worden ook weer weggezet. En ja. de mensen met rood haar worden ja. ook enorm gepest. Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben zelf een mor morgenster. Ik rijd ook langs het grofveld. En ik loop altijd op eieren. Weet je? Als, ik, als ik door de straat heen rijd, ik ben ik op zoek naar het goud, zeg ik altijd. Ik ben op zoek naar goud. Huh, huh, huh. Nou, nou leuke dingen die bij het grofveld staan, weet je wel. En ik ben niet degene die de boel overhoop trekt, maar ik word er altijd voor uitgemaakt. Ik word altijd veilig gemaakt. Hé, hey, blijf je van die troep af en die alles trekken. Want jullie maken, jullie maken er altijd een bende van. Ja, dus jij hoort op dat moment dat de troep rotzooimakers. Ja, terwijl ik helemaal geen rotzooimaker ben. Maar dan denk ik, oh, dit is een beetje hoe het voelt om eigenlijk uh, niet weggezet te worden eigenlijk. Ja, dat ja. is het eigenlijk. Dus ja. ik denk, nou, op alle... Maar het is goed om het weer even breder op te zetten, dat discriminatie. Ik vond het een goede actie van deze Misha de Boer. Uh, een, is, dat, uh, uh, is dat een vrouw? Dit is een vrouw, ja. Vrouw. Nou, Micha e Blok, sorry. Micha Blok, ik zeg het even. Keert. Blok? Ja. Oké, okay, ik ga er even op zoeken, want ik wil weten of wie je het nou hebt. Ja, nou, zoek er even een gezicht bij. Goed, straks onder andere veel meer. Eerst maar even lekkere muziek op die radio. Een, uh, da, een Nederlandse dame die ook lekker gitaarmuziek maakt: Inge Kalkar. Uh, nieuwe single heet Spinning Around. We zitten te wachten op het nieuwe album. Moet net zo goed zijn volgens mij. Ja, lekkere muziek op de radio. Toepak leeft op de radio. Goedemorgen. Ja. Ik ben opgebleven om te dansen. Ja, we lekker hè. Ik had niet mogen wekken. Nou, sorry. Ja. De muziek is soms een beetje, staat een beetje te hard. Maar ik zit je net een gezellig als we gehad. Hè? Eh? Sorry? Oh, we on? Yes, we're on. Goed, Toepak leeft. Fijne toestel op aanstaat. Tien voor negen. Straks weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? Het is 7 juli. Wat was er met 7 juli ook alweer? 7? Nee, nee, sorry. Uh, 4 juli. Wat was Vier 4? 4 ja, juli. Ja, is de, de, de grote dag, hè? De grote dag. Van Amerika dag. Independence Day. Ja, dat, dat is die was dag het. Indi al die, die Independence Day. Waarop al die aliens werden neergeschoten. Nee, je had het door elkaar. Nee. Nee, dat is die film. Je bedoelt dit. Independence Day. Ja. Ja, zeker. Ik heb die film ook ooit gezien. Dat was ook een drama. 4th ja, of dat... July met uh, Tom Cruise. Oh, Oké, okay. Maar nee, ik zal nog even wat? duidelijk zeggen... dat is vandaag 244 jaar geleden. Ja. Want in 1776 wat je werd op het Nationaal het Congres... Werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring vastgesteld. Maar toen waren er dus maar 14 staten of zo. Oh. Of 11. Nou ja, in ieder geval heel weinig. Dus. Ja. En dan moeten ze het nog steeds allemaal mee eens zijn. Hè? Maar ja, ik moet de vertaling nog even bekijken. Maar uh, het ging dus wel op dat dus. ieder mens gelijk is en zo. Dat, uh, wat? Wat? Nou, uh, in 17, zoveel waren In 1776 toen ik... Ieder mens is gelijk. Ja. Oh mijn god, zitten we weer bij het vorige blokje over de donkere mensen? Ja, mens. sorry. sorry. Ja, ja dat ja, was, ja, ja, was ja, helemaal ja, ja. niet waar. Bijna iedereen is gelijk. Behalve de Chinezen ja. en de donkere mensen. Maar dat komt later nog wel een keer. Hebben we het later nog wel een keer over. Nou goed, het ja. Maar een stukje, een stukje gezin is zeker. Nou. Ik kijk nog even in de krant wat er allemaal nog speelt. En een heel inter interview met Karremans... De man die natuurlijk Sabrenica... Ja, die dat probeerde te lijden. en die, echt, die, is echt, die heeft gewoon 15 jaar... dat dus je Nederland ontvlucht. Hij was bij de val van Sabenica in 1992, 1993... was het volgens mij. Ja, en die Dutch, back, Dutch batters... konden daar natuurlijk ook niet heel veel betekenen. Omdat ze het ook helemaal gaan luchtsteunen hadden. Het was echt zo'n ratje toe... En dan had je die fotorolletjes nog. Dat was ook allemaal nog een heel veel gedoe. Groot interview van hem in de Telegraaf. Echt wel goed om dat even te lezen. Om even te kijken hoe hij erin staat. Hij is weer teruggekomen in Nederland. En nog steeds als mensen hem aanspreken op straat. Van, dat heb je toen helemaal niet goed gedaan. Dan gaat hij het uitleggen. En dan snappen mensen het soms weer even meer. Uiteindelijk ja, zijn ze natuurlijk verantwoordelijk gehouden voor 350 moslimmannen die zijn afgevoerd. Gisteren ook was het bij opeens, volgens mij werd het door uh, mensen die daar uh, hebben rondgelopen, nog weer toegelicht. En er is een documentaire over gemaakt. Die komt maandag op de televisie. Die ga ik zeker kijken. Want ik, het is een hele boeiende onderwerp dat je denkt: van, wat is er nou precies fout gegaan? Weet je? ze lieten ook beelden zien van een feestje, toen mochten die Dutch mochten naar huis En daar waren maar een aantal mensen bij. En die waren aan het dansen. En, terwijl het al bekend was dat er heel veel slachtoffers waren gevallen. Dus ik dacht dat past niet helemaal Maar ze waren ook dronken. En nou ja, goed. Dit is, ze hebben daar heel hard gewerkt. En ze hebben gedaan wat ze konden. onder de omstandigheden. En ik wil echt niet met ze ruilen. Echt voor geen geld. Nee, zeker niet. Goed, zeker de moeite waard om even te kijken maandag. Zeker. Jij zit op Facebook. Ja, en? nou, ik, ik, ik, ik zit even die verklaring van de rechten van de mens zit ik even te delen. met de Nederlandse vertaling eronder. Oh ja. Want, uh, omdat het vandaag natuurlijk 4 juli is. En uh, ja. Ja, we hebben Juno hebben we achter ons gelaten. Ja, we zitten de tweede helft van het jaar. Gaan we naartoe. Ik ja. ben benieuwd hoe deze tweede helft gaat worden... ten opzichte van de eerste. Maar uh, ja, het is wel... Uh, dat die, dat het grappig is dus bij deze verklaring... Even yeah. naar boven scrollen hoor. En yeah. Het uh, blijkt dus dat er inderdaad maar 13... Uh, waren maar 13 staten. En het was heel uh, grappig... want onder die verklaring staan 56 handtekeningen. En John Hancock had de grootste handtekening. En die was ook altijd wel een man die had toch wel een enorm ego... Maar het grootste stuk van die verklaring is geschreven door de Amerikaanse president Thomas Jefferson. En hey, die is op deze dag overleden. Kijk, zou het daarom ook zo geweest zijn? Dat zou best kunnen, dat las ik. Kijk, weer. dus dat is cool. Alles, alles komt samen. Gewoon. Alles komt samen. Ja, zo is dat. Okay. Dus uh, ja, dat is, uh, is wel interessant. Dus. Ja, goed. Straks daar veel meer over in het blokje geschiedenis in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ja, sorry. Ik de naald op de juiste snelheid. Ja, nu heb ik op de snelheid. Dat is goed. Fijne muziek hier. Lime Corydell Screw loose? Yes, screw loose Forget a rise from anybody who would care You hate it, you love it, you'd fake your fucking death Run that out of strength when you finally get caught Turn it into a little argument, that's not what you've been taught You don't do what your mama ever says You never stay inside and refuse to go to bed you're Climbing out the window of your bedroom See you later To the people of the night gonna lie Seek a paper This magical abyss You somehow think you're fine But you are fooling No I'm to pop and lose your mind It I go straight to you Nothing left to lose Finally, crumble. Sorry, we zitten alweer te lachen om berichten die we helemaal nog niet op de radio hebben geslingerd. Goed, dit is een beetje een mofblaad, uh, Lime Corridale en The 14 Steps to uh, a Better You. Oh, mijn, dat, oh, dat zijn van die boeken. Dat zijn van die boeken, weet je, die jullie ja. moet lezen. Oh ja, als je die stappen doorloopt, ben je in één keer een heel beter mens geworden. Nou goed, zij hebben er een, een schrede over gemaakt. Lime Corridale, het heet Screwloose. Oh, dat zit alles wel weer op zijn plek. Dat is waar. Ja, goed, vertel. Ja, een 52-jarige automobilist uit het zuiden van Duitsland heeft een flinke rekening ontvangen. Want hij had een pruik bevestigd aan de kofferbak van zijn auto. En daarmee veroorzaakte hij een klopjacht van de politie. Want die kreeg meldingen binnen oh, van ja. weggebruikers. Die dachten dat er een ontvoering bezig was of een moord. Ja, ja, ja. Nou ja, ja. uiteindelijk uh, draait hij nu dus op voor de kosten van die actie. Maar uh, het was eigenlijk uh, satire, zegt hij. Want de pruik was een knipoog naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. En op de auto van de man staat ook een sticker met de tekst. Greta? Nooit gezien? <laughs> dus nou uh, ja, dan moet hij echt de kosten voor het allemaal betalen. Ik wil ik kan niet geen grapje meer maken. Hè? Mensen kunnen niet tegen grapjes gewoon. Hè? Nee, nee, nee. nee alles moet tikken? serieus. Echt, ja. alles moet echt. Nou, je nee. moet ook je geschiedenis goed lezen voordat je reageert op mensen. Altijd alles ja. eerst lezen. Ja, dan pas Dat er nooit meer wat. Nee, tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.